538 Gavin DeGraw, Not Over You. De 538-hit die je zo meteen hoort... lijkt heel erg op David Guetta en Sia. She Wolf, moet je op. Ja, gaat eens dus even om dat stukje. Oké, okay. welke hierop lijkt je, hoort het zo? 538 Nieuws. Twee uur. Jens van het Wout is blijer met het zilver van zijn broer Melle... dan met zijn eigen twee Olympische titels... Op de Winterspelen pakten ze samen het podium op de 500 meter short track. Meller werd tweede, Jens derde. De broers stroomde hier al jaren van. Volgens Jens is dit gezamenlijke succes het mooiste moment van het toernooi. Drie nepagenten moeten manen de cel in voor het oplichten van ouderen in Overijssel en Limburg. De mannen maakten slachtoffers wijs dat er inbraak gevaar was en lieten hen waardevolle spullen en pincodes afgeven zogenaamd voor de veiligheid. De daders kregen zelfstraffen tot 18 maanden en moeten een schadevergoeding betalen. In Amerika hebben belangengroepen de regering Trump aangeklaagd... voor het schrappen van een milieurichtlijn. Die richtlijn was de basis voor veel milieuregels. Volgens de groeperingen is het besluit illegaal... maar president Trump zegt dat het veel geld bespaart... en dat het goed is voor de auto-industrie. En trams in Den Haag en Rotterdam rijden de hele nacht door. Dat doen ze om te voorkomen dat er ijs op het spoor komt. Zo kan straks de dienstregeling door blijven gaan, meldt de regionale omroep. Ook wordt er op perrons gestrooid. Vannacht kan een aardig pak sneeuw vallen. Sneeuw dus, en dat komt vanuit het westen. Morgen eerst regen, of ook sneeuw? Later wordt het droog, dan maximaal 6 graden. En dat was het nieuws op 538. 538, de 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Ja. Twee nummers die heel erg op elkaar... Welke twee hoor je over zeven minuten? Radio drowning 538. Molenaar. Ja, heb je dat wel eens, dat je een nummer hoort en in je hoofd begin je eigenlijk een ander nummer af te spelen. Omdat je, omdat je vindt dat het op elkaar lijkt. Er kan iets in de melodie zijn van een nummer, iets in de manier van zingen, een beetje een gevoelsding kan het ook wel zijn. Dit vaak, ik vind het leuk om dit te ontdekken in muziek. En uh, dat doen we ook elke donderdagmiddag op mijn TikTok floris.molenaar. Dat is dus officieel vanmiddag, want het is al donderdag. Uh, om 5 uur 38 middags op mijn TikTok, dus Floris.molenaar, op zoek naar nou ja, weer twee nieuwe Luca-liedjes. Twee nummers die we toevoegen aan de inmiddels lange lijst van Floris-Luca-liedjes. Dat kunnen trouwens die van jou zijn. Als je ook twee nummers hebt waarvan je zegt: wat verdikke me, dat lijkt op elkaar. Uh, drop ze even onder een van die video's in de comments. Dan kan het zijn dat we binnenkort ook die van jou wereld kunnen gaan maken. De 538-hit die je net hoorde: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Is ook een Luca-liedje. Gaat even om het intro. Dat lijkt dus heel erg op David Guetta en Sia SheWolf. Dat is mooi, hè? Dat is mooi, hè? Vind je dit leuk? Check even mijn TikTok, Florus.molenaar. Daar vind je een hele rit aan uh, Florus luca liedjes En dus vanmiddag, 5 uur 38 sharp. Twee gloednieuwe luca liedjes En dat kunnen dus die van jou zijn. Heb je er ook twee? Drop ze eventjes in de comments onder een video. I'm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 de lights off bij 538. Floris hier om deze nacht met je te vieren. En om zes uur, dat is over een paar uurtjes alweer, zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels, Florentien en de 538-ochtendshow. De leukste ochtendshow van Nederland. Uh, trouwens, deze week even met Anna-Marie op de plek van Florentien. Uh, Florentien heeft even een weekje vrij hetzelfde geldt ook voor Niels. Maar good old Jelte is er dan bij op de vroege ochtend... Toch lekker met een lach op je gezicht wakker te worden. Dat gebeurt ook zeker elke woensdagochtend. Dat was dus gisterochtend. Dan komt eh, namelijk Arie altijd even langs. Kroegbaas van Café de Amstel. En Arie heeft altijd een moppie mee. Wat is het nou? nou? Dat is een vrouwtje die, die krijgt uh, met spoed moet aan de hart geopereerd worden. Dus ze liggen op die operatiekamer. En die krijgt een ene visioenen. En die zit onze lieve voor. Het. Ze heeft mijn laatste uur geslagen. Nee, ze zit hier maar. Ze, kom even een kijkje nemen. Hij zei, maak je niet druk. Je hebt nog 40 jaar... Hij zei drie maanden en zes dagen. Dus daar hoef je, je voorlopig niet druk op te maken. Nou, die operatie is geslaagd. Helemaal geweldig. En die knapt helemaal op. Maar op een gegeven moment denk ik, ze bedacht, nou, ik heb best wel een tijd voor de boeg nog. Weet je wat ik doe? Ik laat het aan mijn lichaam doen. Dus die laat de gezicht een beetje van de rimpels afhalen. En die doet het op een paar mooie siliconenbos. Dus Die ziet er fantastisch uit. En ze kijkt naar de lippen. En ik denk, nou weet je wat? Laat mijn lippen ook nog even op smaak, De laatste operatie en dan is het klaar. Vind ik er helemaal op het top uit. En je komt uit die kliniek. Die gaan bij de tram, die stapt die tram uit. Wil overzeker. Wordt ze gegrepen door de ambulance. Kom bij de hemelpoort. poort. Doet ze die deur open. Ze zegt: Wat flikker jullie met name? Nou, ik heb dan ben je normaal 40 jaar. Als Nou, je zegt: Zit die maar Die heeft het niet een Zes uur zijn ze nu weer met een nieuwe ronde van The Office Show. I'm Burned inside Oh, oh, oh If you don't like it She's working late and making eyes of the do She's sick of everything burning up on her floor She wants the sun in her eyes But all she gets is ignored She used to put it out and get it all back But now she's slipping time to carry the act She's sweating under the lights. Now she's beginning to cry. Oh. No, you don't have to wear your best fake smile. She empties all the tip jars They won't get back when she lost. Outside the window with two fingers to shoot. She lifts her head up just some blood the smoke. She doesn't have to look back right to know where she's gotta go. 0538 538. Hey, goeienacht Floris. Floris, morgen. Thanks. Goeiemorgen. Nou, nou, nou, nou. Slaap lekker, Floris. Ah, goedemorgen Floris. Maak er een mooie dag. Hoi, gaan we proberen. Zeven minuten voor half drie. En de grote vraag zal ons elke nacht is. Wat is het voor jou? goedemorgen omdat jij al wakker bent. Goeiemorgen, omdat jij nog wakker bent. We gaan er eens even achter komen wat het winnende team is van vannacht. Ja, uh, is het team vogels of is het team Late Nachtbrakers? De app van 538, daar geef je het even aan me door. Wat het voor jou is, Goedemorgen, stuur je daar als je al wakker bent. Goedenacht als je nog wakker bent. Uh, rechtsboven in de, in de app van 538, dan word je naar uh, WhatsApp gestuurd. Als je op dat WhatsApp-icoontje klikt, dan ben je gewoon direct aan het whatsappen... met de studio van 538, hoe leuk is dat? En dan kun je even beintypen, hè? Goedemorgen of goeienacht. Mocht je nou achter het stuur zitten, joh, hou het even veilig. Hè? We willen geen ongelukken zo midden in de nacht. Het is al glad op veel plekken in Nederland. Uh, je kunt ook even inspreken, microfoontje ingedrukt houden of verzenden drukken en dan komt het helemaal hier terecht. Goedemorgen dus of goeienacht net wat het voor jou is, naar me doorsturen via de app van. By careless words, cozy in my mind. And I touched your face, narcotic, mindfulness, laced, Mary Jane. And I called your name like an FD, T2 cocaine, cause all the stuff is out of blame. And I touched your face, narcotic, mindful, laced, Mary Jane. And I called your name, My girl how much for show sure. I got a little bit trashed last night, night I got a little bit wasted, yeah, yeah I got a little bit mashed last night, night I got a little shit basted, TV Gelderland het via de... Then let me go Soon as you Van in de stad, nu bij mijn zus om de hoek. Ik zat van de week nog bij pa de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En soms ga ik slecht maar alleen niet in de leegte. Door ik cabotjes aan je dag. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan.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 nummer, zegt die nieuwe van Antoon. Tot het eind van mei bij 538. Hey, goedenacht Floris. Floris, morgen eens, goeiemorgen. Goedenacht Floris. Slaap lekker Floris. Ah, goedemorgen Floris. Maak er een mooie dag van. Zou toch lekker zijn? 10 minuten over half drie en de grote vraag is... wat is het voor jou? Goeiemorgen omdat jij al wakker bent. Goedenacht omdat jij nog wakker bent. En zit je bij het winnende team van deze nacht. We komen erachter via de app van 538. Goedemorgen stuur je daar als je al wakker bent. nacht, als je nog wakker bent. Gaan we alles bij elkaar optellen. En dan zijn we erachter wat het winnende team is. Even kijken, ik zie al een goede nacht binnenkomen van Kooi. Die zegt weer een goede nacht. Weer onderweg naar, uh, naar een lekker, lekker avondje. nachtje asfalt draaien. Kooi die, die heeft de, de, de diensten lekker op zitten. Uh, Goedemorgen Floris, mijn week begint. Roosjan zegt dat. Ronnie, team goede Mikey, team goede nacht. Uh, ook voor Robbie... Uh, ik zag dit al binnenkomen van uh, Marcus. Marcus zegt weer, "Goedendag. Goedendag En Leo? Een hele goede morgen vanuit Bangkok. Ah? Waar het vandaag, ja, schrik niet, 36 graden wordt. Ik wens Zes... jullie allemaal een hele mooie dag. 36 graden vanuit Bangkok. Kamokha, zeggen ze daar volgens mij. Uh, even kijken, Sofie. Goedemorgen. Goeie... Oh, goedemorgen, Sofie. <laughs> goedemorgen. <laughs> Je bent niet alleen, hè, Sofie? Hé, hey, ik ben met mijn vriendin Daniek. Goedemorgen. Goedemorgen Daniek. Goeie, goeie, goeie Daniek. <laughs> wat klinken jullie? jullie? Jullie klinken alsof jullie iets gaan doen waar jullie zin in hebben. Ja, ja, zeker. Heel enthousiast zijn we. Ja, wat gaan jullie doen, dames? Wij gaan lekker naar de zon. Wij gaan naar Madeira zometeen. Wat heerlijk, wat heerlijk. Ja, heerlijk. Heerlijk, heerlijk. En is het een last-minute plan of hoe moet ik het voor me zien? Nou, we hebben dit ongeveer drie weken geleden geboekt. Oh. We waren allebei wel erg toe aan een weekje zon. Okay. Al helemaal na dit scheid weer in Nederland. <laughs> ja. <laughs> dus uh, ja, we gaan er even lekker tussenuit. Wat lekker. En, en vanaf uh, uh, waar vliegen jullie? Düsseldorf. Dusseldorf. Ja. Oké. Okay. Scheelt ja, dat in de, in de centen? Zeker, dat scheelt bijna 400 euro per persoon. Voor 400 onze. euro per persoon? Ja. ja. Maar waarom is dat zoveel goedkoper dan vanuit Duitsland? Ja. Ik heb echt geen idee. Ja. Volgens mij is het geen vakantie daar. Nee. Dus ik denk dat dat al scheelt. En ah, de, ja. de vakantie begint natuurlijk bijna in Nederland. Ja. Of is dat een zonne misschien? Ja. Ja, sommige delen wel, ja. Ja. ja. ja. Ah, dat kan verklaren. Hé, hey, ja. maar wacht even. Ik... Jullie gaan naar, naar Madeira. Uh -huh. uh, zitten jullie op TikTok? Ja. Oké, okay, maar ik, zie, ik zit dus op TikTok. Ik zie regelmatig, ja, ik zit in een soort van uh, uh, yeah, uh, vliegtuigenalgoritme. Ja, ja, van, ik ja, in, ja. Wat, ik ja. weet niet wat dat is. Soms <laughs> zit ik ineens naar een, naar een simulator, iemand die in een flight simulator ja. uh, van, ja. van, van Düsseldorf naar Londen vliegt. En dan zit ik gewoon de hele vlucht uh -huh. mee te kijken in drie o, ja. kwartier. Ja. Waarom? Joos mag het weten. Maar ik zie dus <laughs> ook daar heel veel filmpjes van vliegtuigen die gaan landen in, ja. ma op Madeira. Ja. Heb je dat wel eens ja. gezien? Die hebben wij gezien, ja, je helaas krijg, wel. Je krijgt er toch spontaan vliegangst van? Ja, nou. Je je eigenlijk niet, niet bekijken als jij uh, daarheen gaat. Ah, nee, ja. Laat ik dat nou net extreem hebben, vliegangst. Dus dat, oh nee, oh nee. Ja. Dus wie dit heeft, wordt een spannende. Wie heeft er vliegangst, Danique of uh, Sophie? Sophie heeft Sophie. heel erg vliegangst. Oh. Okay. Ja, het, en dan niet houdt het handje vast. Ja. Oh, ja, het, het, het klamme zweethandje houdt ze vast. Ja, ja zeker. Ja. Maar ja, want even als je nu aan het luisteren bent, je hebt geen idee. Uh, ja, de, de Madeira, dat heeft een, volgens mij een aanvliegroute. En, en uh, omdat dat zo daar, daar vlak uh, ja, langs die aanvliegroute loopt, het eiland vrij stijl omhoog. Waardoor er dus allemaal zo gekke, gekke windrichtingen zijn. Uh, waardoor zo'n vliegtuig dus zo'n hele gekke, rare bocht moet nemen. Om, om goed te kunnen landen. En ook als hij gaat landen, moet hij een beetje zo half zo tegen de wind indraaien. Het ziet er altijd heel creepy. Uit. Ja, ja, ja, ja, dit helpt heel erg. En als ja. het lukt, dan stij je zin, net zo hard weer op. Ja, ja, dus ja. heel vaak <laughs> maakt je ook zo'n doorstart. Nou, Sofie, ja. heb je er zin in? Ja, echt <laughs> fantastisch. Ja. kan niet wachten. Ja, wat goed. <laughs> okay. maar hoe, ja. Je hebt dus vliegangst, maar hoe kom je daar dan door, zo'n vlucht? Ja, door dan Die houdt mijn handje vast. En dan, uh, dan red ik me wel. Soms, bij lange vluchten krijg ik medicatie van huisarts. Maar dat, uh, oh, dat doen we niet op korte vluchten. Ja. Maar krijg je dan wat het Is, is, het. is het echt. Maar wat, wat, wat, wat krijg je mee dan? Oxazepam. Oh, echt gewoon dat kalmeringsmiddel. Ja, echt gewoon oh, dat kalmeringsmiddel. Daar ben je, maar daar, ben je, daar word je helemaal vaag van. Ja, dus daarom voor korte vluchten heb ik dan niet. Oh. Nee. Dat helpt ook al. Ja. Oké. Okay. Ja, nou jeetje. Dan, dan moet je wel heel veel zin hebben in de zon. Daarom. Ja. ja. Nee, daar doen we alles voor. Doch. Dames, wat een heerlijk vooruitzicht, zeg hij. Hey. Ja. Het is voor jullie een goede morgen. Uh, we gaan ja. eens even kijken of jullie bij het winnende team zitten. Uh, ik heb alles ingevoerd in de computer. Alle goede, morgens, goede nacht. Ik vrees het ergens hoor. Het is geworden een. Het is een goede nacht. Ja, het is een goede nacht oh. niet bij het winnende team, helaas. Maar dat mag ah, de pret ah, niet helaas. drukken volgens mij, bij jullie. Nee, absoluut niet. Uh, uh, veel plezier daar op Madeira en een veilige vlucht, hè? Dankjewel. Volg goed. Fijne uitzending. We're gonna wake up in the morning. See you. Rosanna, Rosanna Never thought that a girl like you could ever care for me Rosanna Radio 538 midden in de nacht en Kilian Verluit is bij je op weg naar je donderdag zeg meteen. Maar oh, you, me you I'm home. Everything you in the so put your hand in mine, and watch me shine, shine, shine. Hits. Jouw hits. Jouw 538. Jouw 538.